Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Arnhem zijn ze net begonnen met het slopen van gevels van de panden... die door de grote brand van twee weken geleden instabiel zijn geworden. Deze verslaggever van de Omroep Gelderland is ter plaatse. Hier in de Varkensstraat in Arnhem staat een metershoge kraan. Die is op dit moment de eerste delen van de monumentale voorgevel aan het afbreken. Dat is omdat bewoners nog steeds niet terug konden keren naar de straat hier. Omdat die gevels op gevaar van instorten staan. Daarom wordt nu een deel afgebroken. Daar is ook een erfgoeddeskundige bij aanwezig om zoveel mogelijk van de monumentale pand te behouden. Een Nederlander van 31 moet vier jaar de bak in in België. Twee jaar geleden was er een explosie bij een woning in Antwerpen. Ruiten sprongen eruit en twintig woningen en zo'n tien auto's in de buurt liepen ook schade op. De Nederlander plaatste het explosief niet zelf, maar was de tussenpersoon die de minderjarige dader oppikte. Hij wordt apart berecht. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Mensen zijn boos vanwege het ontslag van de baas van de veiligheidsdienst. Ook zijn veel mensen bang voor het lot van de Israëlische gijzelaars in Gaza... nu Israël nieuwe aanvallen op Gaza uitvoert. En een bijzondere geboorte in Nijenholt-Wolde in Friesland. Daar kreeg een schaap van boer Dirk maar liefst zes lammetjes. En dat is zeldzaam. Schapen krijgen meestal twee of drie jongen tegelijk. Voor boer Dirk was het dan ook een grote verrassing dat er zes uitkwamen. Hoewel hij wel had gezien dat zijn schaap wel erg dik was. Het was wel een heel grauw schier, maar ik hier nooit dacht dat er uit komen zoenen. Maar ik wie hier al twee aan wekker en toen ben ik naar het ging en er onder al twee bij. Op laag saus. God, ik denk wat moet ik over mij? Ja, hij is best bezorgd, want het moederschap kan eigenlijk niet voor zoveel jongen zorgen. Kan ze niet voeden, dus is het extra werk voor Dirk. Die moet de lammetjes bijvoeren met kunstmelk.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 When you find pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true, on the land or on the sea? Where can you learn to fly, play? De ballots hoor je hier op Z. Ga niet dicht, wil geen mensen eraan geloven, morgen wordt het toch weer licht. Als het God, de God de voelt, niet te stuiven, niet te sturen. Duur te dagen, duur te huren, als het God. Ik ben de tweede uur begonnen met achterinvolgers de Village People met In The Navy en de dijk als het golft. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereikt met medewerking van deelnemers een heerlijke maaltijd. Kom je ook gezellig eten met de buurtbewoners? Elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s'avonds. De kosten zijn 10,50 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. U moet je van tevoren wel even aanmelden bij Pluspunt. Agnetha de Voskoch. wrap your arms around me. Wrap your arms around me Tijd weer. Zie I'm not afraid of Dit was Marianne Rosenberg met één pin die doe. De volgende is Nazareth. Love hurts. Instrumentaal van de week. Kenneth Daniel Ball was een Britse jazz trompetist, zanger en bandleider. Hij leidde de traditionele jazzgroep Kenny Ball and his Jazzmen, die in de jaren 60 hits in de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hier is het orkest van Kenny Ball met Sukiyaki. She said, Lord, have mercy on my wicked son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 Zoals het Hedmet on the run again. De schildersclub. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilliger Joke en Larissa zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven. Verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. Geen ervaring heeft u nodig. Elke dinsdag van half twee tot vier uur middags. De kosten zijn 3,50, inclusief de materialen, koffie, thee en wat lekkers. En een hoop Salvatore Adamo, vous permettez, monsieur. Aujourd'hui, c'est le bal des janvier. Demoiselles, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont à de beau rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet.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 Promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Bien qu'un mètre environ nous sépare Nous vaugons par-delà les guillons On doit dire entre nous on se marre Allez voir ajuster leur lorgnon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 Sous les couleurs, sous l'ombre, que des mots dans nos mains qui s'étreignent, que des lances vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse sous l'ombre. Do you mind, sir, if I dance with your daughter? I promise I respect her. I promise I'll not kiss her. Vous permettez, monsieur. Nous promettons d'être sages. Comme vous l'aidiez à notre âge. Et juste avant le mariage. juste avant le mariage. juste avant le mariage. <laughs> to Z or not to Z There is no question ZFM Dit waren de Beatles met Now and Then. Spelletjesmiddag. Gezellig samen met buurtbewoners spelletjes spelen. Iedereen is welkom. Dus kom eens langs. Elke dinsdag en donderdag van half twee tot vier uur middags. De kosten: 2,50 per persoon. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt: Zandvoort Noord. Little Green Bag. De George Baker Selection. Cornelis Vreeswijk was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjesschrijver. In Nederland boekte Vreeswijk geen grote successen... maar in Zweden, waar hij sinds zijn jeugd woonde... werd hij een icoon van de popcultuur en de muziekgeschiedenis. Hij begeleidde zichzelf op gitaar en werd soms ondersteund door een trio. Zijn teksten zijn maatschappij kritisch... met een doze sarcasme en humor. Hier is Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Norm'.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 de liefde van de nozen en de non van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoon niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. F F M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 Dit was Sandra Remer met The Party Is Over. De breikunstenaars. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. Iedereen is welkom. De deelname is geheel gratis, inclusief koffie of thee. Geen ervaring nodig. Elke donderdag van 2 uur tot 4 uur s middags. En het is in Pluspunt Zandvoort Noord. Buddy Holly, tell me the day. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your love and your hurt to love and All your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all do well. I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 That'll be the day yeah. ooh, ooh. That'll be the day yeah. ooh, ooh. That'll be the day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 De man is verliefd, nou dat is toch mooi En in het donker, als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen Slaat per ongeluk zijn armen om je heen Want als er wijn zit in die man, weet die morgen